U zei ons daar straks, toen we samen naar de kamer van Dirk de Meijer liepen... dat u wel een idee had hoe die sleutelkaart uit het hotel geraakt was. Heb ik dat gezegd? Ja, u moest er zelfs om lachen. U had het over een bedrijfsgeheimpje dat u niet aan onze neus wou hangen. Ook dat? Oh, dat was eigenlijk een grapje, sorry. Een soort inside joke, meer niet. En mogen wij nu ook eens meelachen met die inside joke? Valerie Simons... U dacht dus dat Valérie Simons de nacht had doorgebracht bij Dirk de Meijer... en dat ze vanmorgen zijn sleutelkaart had meegenomen? Nee, nee, nee, nee, zo bedoelde ik het niet. We hadden dus gisteravond een party om de goede afloop van ons colloquium te vieren. Wat voor soort party? Oh, gewoon een party. Oké, okay, ik zie al waar u op aanstuurt. In ons milieu kunnen parties nogal heavy zijn. Dat is zeker waar. Maar We, we hebben het voornamelijk bij champagne en sterke drank gehouden. Voornamelijk? Commissaris, we zijn een gedegen publiciteitsagentschap met een internationale reputatie. Wij doen opdrachten voor de overheid. Wij werken op dit moment zelfs aan een campagne voor het Bisdom. Dus uh, veel verboden middelen zult u hier niet aantreffen als het dat is wat u suggereert. Hoeveel mensen waren er op die party? Oh, dat weet ik niet zo precies. De meeste deelnemers waren er in het begin bij, maar uh, de harde kern die tot op het einde is blijven doorzakken, dat was ja, uiteindelijk maar zo'n man of tien. En dat waren voornamelijk mensen van mijn eigen firma, dus... Goed, er is dus flink gedronken en op een bepaald ogenblik was iedereen in de wind. Uh, uh, serieus in de wind, ik weet zelf niet meer hoe ik in mijn kamer geraakt ben. Maar volgens u waren Dirk de Meijer en Valerie Simons dus nog meer dronken dan de rest. En is mevrouw Simons op een bepaald ogenblik beginnen strippen. En Dirk de Meijer beginnen te versieren. Ja, maar dat, dat was natuurlijk maar een spelletje, hè? Nou, ze zijn dan samen weggegaan naar zijn kamer. Dat heb ik niet gezegd. Ik veronderstel dat. Wij veronderstelden dat allemaal. Ja, hoe gaat het commissaris? Dirk en Valérie werken samen. Ze zijn jong, succesvol in hun job. Ze zien er goed uit. Maar ze zijn tegelijk een beetje mekaars tegenpolen. Nou ja, u bedoelt dus dat heel uw bedrijf zat te wachten op het moment waarop die twee... Uiteindelijk eens met elkaar zouden gaan doen, inderdaad. Ik begrijp wel nog niet waarom u dan dacht dat Valérie met Dirk zijn sleutelkaart gaan lopen was. U weet uh, waar we die kaart gevonden hebben. Dat zou dus betekend hebben dat Valérie nog uit het hotel geweest was... voor ze bij u aan het ontbijt verschenen is. Apropos, om hoe laat was dat ook weer? Kwart voor negen. Maar u hebt me duidelijk verkeerd begrepen. Hoor. Toen u mij daar straks de sleutelkaart liet zien... dacht ik spontaan dat Valérie die weggenomen had in het kader van haar spelletje. Ja, Valérie Simons had dus al op voorhand een soort strijdplan bedoeld. Nee, nee, nee, commissaris, u legt mijn woorden in de mond Luister, ik heb er dat maar uitgeflapt daar straks... Ik dacht gewoon spontaan, Valerie heeft natuurlijke spelletjes gespeeld... ...ze is meegegaan naar Dirk's kamer, heeft hem daar in zijn bed gewerkt... ...en heeft toen zijn sleutelkaart door het raam gezwierd of zoiets, gewoon om hem te plagen. Ja, dat Dirk zelfmoord gepleegd heeft, dat kan ik nog altijd niet geloven. Eerlijk gezegd, ik ook niet, meneer Beenaerts. Daarom zitten we hier ook. Het is een ramp voor mij, commissaris. Een absolute ramp... Dirk was niet alleen mijn beste creatieveling, hij was veel meer dan dat. Hij was mijn beschermeling, mijn, mijn steun en toeverlaat, mijn trots. Meneer Bernard, zou het kunnen dat iemand u probeert te treffen... door uw beste creatieveling uit de weg te ruimen? Ik veronderstel dat er concurrenten van u op dit colloquium aanwezig zijn. Ja, kijk, uh, we zitten in een heel competitieve branche. Dat is wel zo, maar uh, dat iemand van mijn concurrenten Dirk uit de weg heeft willen ruimen. Nee... Dat is te absurd voor woorden. Allee, met andere woorden, je hebt niet echt iets in handen. Anneke, niet te vlug, hè. Ik sinds die Valerie Simons nog eens persoonlijk aan de tand voelt. Die gaat je nu eens gewoon met rust laten, Pieter. Maar ik denk anders dat Pieter wel een punt heeft, Anne. Valerie Simons is, hoe dan ook. De laatste die Dirk de Meijer gezien heeft. Maar dat geeft ze hier ook zonder omwegen toe, hè. In dat verslag dat ik van Bruinhoe gekregen heb. Hier. Maar ah, hier... Volgens haar is de stronsat met hem naar de lift gewaggeld, daar hebben ze wat staan knuffelen en gichelen, zij moest hem plots overgeven, ze is naar zijn de toilet gekrost en toen ze terugkwam was de meijer weg en ze is naar haar eigen kamer gesukkeld waar ze op haar bed is neergeploft. En om kwart voor negen zat zal al aan het voor een zakelijke bespreking met Bernards en Dano, wat dus door beide heren al bevestigd is. Voilà, meneer de topspeurder. En wat nu? Nou, misschien moet ik aan Vermeulen vragen... dat hij dat fameuze toilet is grondig onderzoekt. Oh god, gaat het nu weer uitwerken op Vermeulen, ja? Maar nee, van in, je hebt geen zaak. Zo simpel is dat. Het blijft toch eigenaardig dat we geen afscheidsbrief gevonden hebben. Ah, om maar iets te noemen, ja? Nu, graan, denk je door die jaguar van de meisje. Die is ondertussen ook al bekeken en daar lag geen briefje in. Heb je daar ook al een verslag van die Steve Danot tussen zitten? Meer zelfs, ik. Ik heb erbij gezeten toen ze hem ondervroegen. Ah, kijk, hij loopt daar juist, naar de bar. Het is die papzak daar. Wat ik me altijd afvraag bij zo'n gasten is... hoe doen die dat toch om hun plasser terug te vinden als ze die nodig hebben? Typisch voor u, hè, om met zo'n levensvragen te zitten. Maar ik verwit u van in. De dag dat jij er zo uitziet, zet ik u bij het groothuis. Van. Huh? Snapt je nu, Guido? Hè? Waarom ik liever niet met haar trouw? Ja, genoeg gelachen, want jij vergeet precies dat wij hier voor het ogenblik belastingsgeld staan op te souperen. Voor niks, hè. Ja, ik moet straks kunnen verantwoorden waarom jij heel die machinerie hier in gang gestoken hebt, in. En ik zal maar zwijgen van die tien man die voor u nog altijd in het concertgebouw bezig zijn, zeker? Ja, je kent mij, hè. Als ik mij in iets vast ben. Bij... Nou staat er geen maat op, ja. Enfin, bon. wat die dan ook betreft, een klier van formaat, hè? Zo zelfgenoegzaam als maar zijn kan. En dat hij geld op die Valerie Simons, dat droopt gewoon van zijn gezicht af. Ja, is die dan ook een reclame-man? Nee, hij doet iets heel gewichtigs in geldbeheer en investeringen. Hij heeft onder andere belangen in, een paar kranten en tijdschriften, ...in een uitgeverij, in een bioscoopketen... ...en hij is meerderheidsaandeelhouder bij Radio Pup. Ah, dat is een radio voor kleine hondjes of wat? Nee, slimmeke. Dat is een commerciële radio, een nieuwe jongerenzender. Die is verleden maand in de eter gegaan... Mm -hmm. Ja, ze doen daar constant spelletjes met reclamespots. Je moet haar raden welk bekend merker verstopt zit in een liedje en zo. Ja. Weet je niet waar ik het over heb? Nee. Olle, daar is maandenlang campagne rondgevoerd. Er dringen toch overal grote affiches van? Enfin ja, dat jij dat niet weet, dat is zo raar niet, natuurlijk. Want jij behoort niet tot de doelgroep, hè? De doelgroep? <laughs> Gaat jij ook al beginnen, ja? Meneer Danot wil mij met plezier wel eens privé ontvangen, heeft hij gezegd. En mij dan eens een basiscursus economie geven... om mij duidelijk te maken wat zijn holdingcompany nu precies doet. In elk geval, hij heeft die Valerie zien strippen. Met haar onderbroek zien zwaaien en dan met de meijers in weggaan. Maar uh, is Stop, stop, stop. Heeft Valerie aan bruinogen verklaard dat ze gestript heeft? Eh... Uh. Uh, nee, Dat staat hier niet. Uh, fin, toch niet letterlijk, maar dat doet toch niet ter zake, hè? Zie commissaris, he? de volgende lading. We zijn er nu nog dertig te doen, hè? Ja, is er u al iets opgevallen? Ja, dat de mensen vrieken zouden. Bruin ogen. Wacht, waar? ja, maar goed, maar, wat heb ik, ik uh, Ah ja, er zat dan een Japanees tussen, nee. Ik versta mijn Engels niet, ik versta zijn Engels niet. Enfin, ik laat hem een foto zien van de meier en hij zei er zo... Yes, yes, nice boy, nice boy. Ik weet zei dat hij was van de verkeerde kant. Hij nogen alsjeblieft. Ah, wel een Japanese janet, dat kan toch? Enfin, in ieder geval, hij wist van niks. En toen was er nog iets wat uh, meneer Stein met. Uh, nee, nee. Heer Rijnmets uit Frankfurt, Die meneer beweert uitdrukkelijk... dat hij Valerie in de kamer van Dirk de Meijer is gaan. Serieus, dat het daar zo? Ja, maar oh, is... wacht. Wacht, dat is niet alles, hè. Een uur later is hij weer gepasseerd... en hij is volop bezig geworden met... Uh, enfin, ja... Oh. Ze waren aan het neuken, bedoel je? Uh, ja, ja, een inspecteur. Volgens mij he, was hij jaloers dat hij hem niet meer daar in bed... Ah, je hebt geen afscheidsbrief gevonden? Nee, nee, nee, nee. Iets veel beter dan enfin. Naar gelang het bekijkt natuurlijk. Vermeulen heeft eindelijk die Atasekis van de Meijer geopend. Wat verstopt gij daar achter uw rug? Zeg, het is niet omdat ik u als waakhond bij Vermeulen gezet heb... dat je zijn streken moet overnemen, hè? Vooruit, laat zien. Ah, een agenda. Met op bijna elke dag afspraken met Dirk de Meijer. Soms drie per dag. Vermeer die twee berken samen, Commissaris... Hè? Je nog iets in zijn andere hand doet. En dan hier, ta Een slipje? Zat dat in die attaché-case? Oh, affirmatief. Weet je dat het een slipje van Valérie Simons is? Oké. Ja, en trouwens, wat dan nog? Weet je wat, Hanneke? Nee, ga jij dan maar in de bar een koffietje drinken. Misschien krijgt er wel een cookie lookie bij. Een cookie lookie? <laughs> Guido en ik gaan, mevrouw Simons, nu eens wat serieuzer onderhandelen. handen gaan hé, En als ik daar nu eens bij wil zijn, gaat je mij dan tegenhouden of wat? Gij gaat u binnenkort mogen komen excuseren omdat je mij niet hebt willen geloven. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Kom aan Gido, we vliegen erin. Maar laat ons één ding afspreken. hè? Dat slipje daar pakken we pas op het einde van de ondervraging mee uit. Oké.